Ja, vreemd, vreemd, vreemd, moest overmorgen? Dag, Els. Ja? Of ik wat niet erg vind? Dat jij gisteravond steeds met George gedanst hebt? Nee hoor, wij hadden namelijk net ruzie, hè, George en ik. Dus het kwam wel goed uit, eigenlijk zo. En euh, met jou kan het geen kwaad, tenslotte. <grijg> wat zeg je, Els? Hoe ik dat bedoel, dat het met jou geen kwaad kan? Tja, hoe bedoel ik dat nou? Ach, is gewoon een kwestie van vrouwelijke intuïtie, hè? Dacht je niet? Gewoon dat je denkt... Els? Nou, nee, daar kan schot zo mogelijk kwaad mee. Begrijp je wel? <laughs> wat zei je? Nee, ik dacht dat jij een lelijk woord zei. Zeg, maar nou eens even wat anders. Jij hebt het toch ook niet erg gevonden, hè? Ja, dat ik de hele avond met jou Wim gedanst heb. Nee? Wat? Zeg dame, zou ik even mogen horen wat je daarmee bedoelt? Met dat Wim zich altijd inwendig doodlacht om manzieke wijfjes. Klein serpent. Hè? Nee, niks. Tja, nou dat is namelijk niet, hè? Zeg, Hels, uh, nou moet je me toch eens vertellen. Hoe vond jij Shors nou? Ja? Saai? Ja, dat dacht ik in het begin ook. En nog steeds eigenlijk. Maar het is zo'n prettig soort saaiheid, hè? Ik krijg bij George altijd het gevoel van: nou ja, dat zal de wereld vergaan. George zal het achteraf wel eens heel precies uitzoeken waarom eigenlijk. Begrijp je? Wat? Hoe ik over Wim denk? Tja, ik weet niet. Beetje duf. Vind jij ook? Wat zeg je? Jij houdt van duf? Ja, nee, ik niet. Ik geen duf. Ik heb liever saai. Nou ja, en zo hebben we dan allebei geen klagen, hè? Wat? Ja, ik moet ook weer eens aan het werk, zeg. Tot kijk dan, hè? En leuk dat je even gebeld hebt. Kijk! Aardige meid. Altijd lief en hartelijk. Jammer dat geen man er kwaad bij kan, zonde van het kind. Ja, die zijn slecht, hoor. Goede mensen. Daar moet je voor oppassen. Mensen die je helpen willen. Oh, die je willen begrijpen. Kijk daar vooruit, dat is duig. Nog een bof dat het er maar een paar zijn, hè, goede mensen. Selden is je ze tegenkomt. Dat kan je op de vingers van één hand aftellen... ...en dan kan je de duim nog in de zagerij laten, zei de oude kind altijd. <lacht> ja, maar wees wel op je hoede, hoor, want ze neppen je. De dames en heren goede mensen. Voor je het twee slaap je in het hooi. Goedemorgen. Morgen, meneer Biels. Morgen. Heb jij er wel eens een uh, getrokken? een goed mens? Tja, wat is een goed mens? Dat is een speellap. dat is een ateling... Die help je naar de bliksem, voor je eigen best wil. Dus je moet nog dankje zeggen toe, voor de hulp en het begrip. Vanuit de bliksemzerk, u alsnog hartelijk dank voor de ondervonden hulp en het begrip. Nou, ik dank je feestelijk hoor, ik, ik het. ik sla terug. Een Biels, wat wil je? Een pak voor zijn eigen best wil kan ik krijgen. En draai om zijn hulp en een schop onder zijn begrip, wat jij. Begrijp ik dat je er één ontmoet, hebt, een goed mens? Ja, zakelijk, hè? Dat komt er dan nog even bij, hè, zakelijk. Nou, dan ben je helemaal van de armen begraven hoor. Als je daar zaken mee moet doen met een goed mens, ga dan maar op een spijker zitten, zei de oude Piet altijd. Ha ha ha, pa dus hè, de ouwe Pieter oude Pieter Biers. Oude Piet, groot mens, pa, wijs, mild, dulde geen domheden. Nou, voor zover ik het begrijp, heb je zaken gedaan met een goed mens? Ja, onmog, iets onmogelijks. Het woord zegt het al, zaken doen met een goed mens. Onverzoenbare begrippen, hè. water en vuur. En dat weten ze, hè, de smeerlappen, de goede mensen. Ja, dat hebben ze meteen door, hè. Die schop, uh, die heb je meteen te pakken. Welke schop? Tegen je zere been. <laughs> je zere zakelijke been. Tegen je erecode als zakenman, als aannemer, notabene. Ja, zeker. Ja, ja. Maar een goed mens zal toch geen bezwaar hebben tegen een erecode? Oh nee. En waarom schopt hij me dan meteen onder mijn broek weg? Met zijn gouden eerlijke kijkers, die humane blik in die twee geweldige rozijnen. Zodat ik mijn prijs op tafel leg... ...met dat sociale jonge herenstemmetje. Ja, oké, okay, Biels, ik neem niet aan dat je me belaadtafelt, hè. Ha, ha, ha, ha. milde lach. Ha, ha, ha, ha. Dan moet geen schop tegen m'n code zeggen. Begrijp het niet? Begrijp het niet? Als iemand nog voor er zaken doen, van zaken hoe sprake is... ...al gaat zitten aannemen dat ik hem niet belaadtafel... ...alle mensen zeggen zoekplaatje. <laughs> Waar is mijn heer code? De ja. Hengst als een roemkelroeidier in een stort van menkeperen, zei paden altijd. Ah, ah ja, ja, Olloppietpapiels. Begrijp je nou? Nou, wacht eens even. Ja? Ik denk dat we het niet over hetzelfde hebben. Ja. Wat versta jij onder De over? Ja, wat ik daaronder versta, versoenlijk zaken doen. Dat bedoel ik. Ik hoop fatsoenlijk zaken kunnen doen eerlijke kansen hebben eerlijk spel de prijs hij afknijpen ik opblazen hij mieren ik snurken knappen afknijpen die mij van de tafel miert ik blazen, snurken doop waar ze bij zitten ha ha ha augen ge met een jas van lieve mieren ik blazen een box van bill <laughs> ah ja weer dus en oude piet de oude de, de pierre hè? pieter biegels <laughs> ja dan moet je me niet met je twee geweldige rozijnen gaan zitten verkopen dat je aanneemt dat ik je niet belaat tafel. Dat is onereus, hè? Dat is tegen code. De de das men van dus, hè, mm -hmm. das men dat is een narrie schijn en koeisvals. Een verpa een spreektaal. Dat is een Dat is een rijger schieten met de koeienstaart. Ja. Ja, ik verstond het. Ja. Zeg maar, we ging het over. Over de boerderij, van hoe heet die? Van, van die lamme die appelenflap. Morgen chef, morgen die. Morgen Polen, te helle! De groenzoeter, zoeter, Zoeker, zoeter. De, de, de, de voorweker, de blik apostel, Pol. Over wie heb ik het? Uh, over mij begrijp ik, chef. Bravo, over een mens, over een mens, Pol. Een zakenrelatie. Een merkwaardige combinatie, chef, voor u doen. Wat komt nou, kom nou van de boerderij? Maar de krolshoeven, krols, laat maar, ik heb het zelf alweer te hellen, krols in de Zeg, krols. zeg, zeg, wacht eens even. Ja, ja. Toch niet die broeder krols waar je dat tempeltje voor gebouwd hebt toe? Oh, <laughs> hahaha, ja, hoor, hertel is dezelfde. Die glazen was er, die behoed van de tafelstal. En die daarna met die Indiaanse slangenbezweerderij de dames Peperplassen de tempeltje uit de zak klopte. Die, de zendzendeling. De yoga garabit Po. Ja, ik wil het nog wel eens zeggen, maar ja. die periode is al alweer voorbij, chef. Hara, Hara Krols, Hara. is naar Amsterdam gegaan, Lien de VU, weet je wel. Is agoog nu, relatiedeskundige, ja. zeg maar. Mag dokter anders voor zijn naam zetten? nou, die knaap, maar ja, dat vertikt hij, he. zegt hem niks, die titel. Ja, zeg maar, wat doet hij tegenwoordig dan, die Krols? Eh, uh, sensitivity training, Oeh. Ja, ja, zeker te hebben. Zinnen, zinnen, het, die niet in de training. Hoe je het spel je het, maar hij verdient er goud aan. De zielentreiter. Op zijn boerderij? Ja, de Krolshoeven niet. Ja, ja, volgens zijn briefhoofd de Krolshoeven. Maar dat ontgaat hem. <lacht> dat is hem te geleerd. Maar wel dat Florian pak huis op de monumentenlijst weten te krijgen. Dat wel. Dat het op schrijkskosten weer bewoonbaar verklaard kan worden gemaakt. De ministerie melken. Ja, maar waar u toch maar graag aan meemelkte, chef, dacht ik, hè. Met uw inschrijving op die restauratie. Wat wil je daarmee insinueren, Paul? Ik dacht dat u iets insinueerde, chef. Aan het adres van een volstrekt integer mens als Hara. Tenzij ik me vergis chef. Sorry dan. Oh, nee, nee, Paul. Je vergist je niet, hoor. Die is zo integer als de Wiedepieten, de heer Hara. Sterker, dat is een goed mens, Paul. Mijn idee, chef. Ja, of dat een goed mens is die smeerlap te hellen. Die had dat meteen door, hè, behalve dat hij mij als goed mens chanteert, dat ik hem niet zal belaantafelen, voelt hij veilloos zijn kans dat ik in concurrentie lig met Bosraap en Herrenburg. Dus wat zegt hij met dat sociale jonge herenstemmetje? Hij zegt... Hoi. Ja, ja, ja, ja, was dat maar waar, nee, Veef. Had hij dat maar gezegd, Goei, dat is mannentaal. Nee, nee, met dat apostelkeeltje te hellen over mij, Bosraap en Herrenburg. Oh, bisee. Drie zakenlieden, zijn, drie gezworen concurrenten, die zouden samen eens aan de zendende dunne training doen moeten. Kan je lachen? Goh, Biels, jee, weet je wel. Nee, ben? Ja, nou zeg niet dat we niet gelachen hebben, zeg. Goh, jee. Goh, jee, ja. Het is besmettelijk, hè, goedheid. Ja, het is een kinderziekte met terugwerkende kracht. De rode hond in het morele. Ah, daar ga ik meteen door, hoor. Die wil net de mensen van ons maken, die schobbejak. En hij als opdrachtgever aan het langste en trekken, als goed mens. Van drie geheide zaken, jullie te zeggen. Net de mensen maken. Nou, daar gaat je winst. Jong, en ja. hebben jullie het gedaan? Ja, wat moesten we? Op de herenclub. Ja, grote monden. <laughs> ik heb uitgeprobeerd met de heren. Daar begin ik niet aan. Die linkse poppenkast, bosraap bosra, meteen. Never to never, herberg. Pijnst er niet over mijn rug, ik denk, nee, nee. Ik zal mij nieuwe wie er het eerst op de stoep staat in het weekend. Ja, zeg, en wie? Oma Aulien. Hè? nee, ja, nee, dat was om te controleren. Als, als, als je wilt weten wie het eerst is, dan zal je zelf het eerst moeten wezen, waar? Ik zal er trouwens de heer even de kans geven, de eerste te zijn, zegt Go Go. Uh, nee, dat witte voetje, dat haal ik zelf wel even, hoor. Die had die koppen moeten zien, Zegt, oh, ben je er al? Bosraat met zijn grijze greet, ja. Goh, zij dacht dat vroeg was. Jules met zijn meid, Jules Herrenburg. Oh, de dames waren ook mee. Ja, behalve tandelien dan weer, weet je wel. Eh, ja, ja, ja. Die moet dan weer nodig geven naar haar zus in Meppel, de meid, ja. Die voelt het dan weer al aankomen. Aankomen? Wat? Ja, het geize geet, geize vrouw, geze geet, geze vrouw, kees niet wat kind bij zit. Ja, die valt nogal op jou, hè, die gekke meid. Ja, maar wat heet vallen die. Sorry niet wat er geld bij zit, graag. Verkeerde interpretatie, uwzijds van Haras zelfontsluieringssysteem chef. Chef zijn karakterlied, Verzet zich daartegen, de chef. Ja, ik wel, ja. Hij ontluiert zijn eigen zelf maar, meneer Harikiri. Ja, jij wil nooit dus ergens aan meedoen, jij. In plaats van dat je nou eens lekker een beetje gaat gillen of zo. Gillen? Ja hoor, toch, eerlijk nog gillen, die. Die is nog niet binnen, of je begint te gillen? Ja, ik doe die mensen nou eenmaal graag een plezier, ik... Ja. Plezier met gillen? Jazeker, dan doe je die man een enorm plezier mee met gillen. Dan is het meteen van, goed zo, jij begrijpt de bedoeling. Gooi het er maar uit, jij. Dus ik mag gillen, hè. Daar uh, had ik altijd een acht voor, voor gillen. Ah, sorry. Nee, nee, nee, knaap. Jij maakt er een spelletje van, hè. Jij gilt niet van binnenuit. Nee, van buitenom, zullen we zeggen. <lacht> ik heb hem met mijn halve in zinking gegild, Hara. Ja, te helle jou, ja, hoor. Een bielsje, hè, die, die heeft het door, hoor. Die bakt ze een koekje van haar eigen degen. De zielzuivers. Uh, chef, het gaat erom te leren ja. je te uiten, chef buiten het maatschappelijk burgnormenstelsel het eruit te gooien je angsten je dwangdenken je ikkerker dat is wat hij met je wil haar ja in bezoek oh dat <tiedacht> en dan begint die meteen te gillen zeg ja, die daar ja ja en dan zie je haar meteen die. gelukkig worden hè haar met zo'n gezicht van uh... nou dat wordt er mag niet vandaag hmm. maar dan zo een kwartiertje gillen dan krijg je de eerste vermoeidheidsverschijnselen, weet je wel bij jou nee bij hem meer hè <tiedacht> bij haar dan zag je hem een beetje onzeker worden, zeg maar. Dan zei hij zoiets van, ja, ja, zo is het wel genoeg, joh. En dan na zo'n minuut of 35 begon hij zelf mee te gillen, weet je wel. Maar dan echt. Ja, formidabel zeg, formidabel. Ja, hoe die die goede mensenballon dan even doorprikt, hè. Nee, daar heeft meneer Haar, Hersenblaar, een heisa gehad door aan ons. Bij aankomst al. Ja. Vertel eens, hoe ging dat? <laughs> hoe ging dat? Dat ging allemaal niet zijn aankomst. Nee, dat zich in de Kroelshoven. Geen mens, aanbellen, niemand, hè. Daar binnen schuifelen er maar geen hond, Volk roepen maar eens, soegegeven oma. Ja, is het begin van de training ja. meteen alleen. Zo'n groepje mensen op zichzelf laten terugvallen, hè. het eigen initiatief. Kijken of er een leider uitkomt. Hoe ja. het reageert in zijn onzekerheid. Is onzekerheid, Pol? Drie aannemers onzeker? Nou, hou, dan moet je op een goede huizen komen, hoor, Paul. Dan moet je je zo ongeveer met de zwaartekracht kunnen voetballen. Wil je drie aannemers onzeker maken? Ja, dat gezicht van haar, hè, van haar krols, toen die drie zwaargewichten hem in de opkamer uit de gelderse kast plukten. Ja, die, dat, uh, de... dat is een observatie, Lien. Hè. Kijken hoe de groep reageert op de afwezigheid van een vorm van ontvangst, weet je wel. ...plus daarna dan meteen dat vervreemdende effect van een man... ...die de kast uitkomt alsof dat normaal is, ja? Het ontnormen van het dagelijkse, hulpmiddel. Over het ontnormen van het, van het dagelijkse gesproken ja. even, Koen... ...hoe snel een sensitivity trainer deformeert... ...als drie metselaren aanzien voor een belastingambtenaar, ah, Ja, nee? maar toch het eerste succesje voor haar, knaap. haar krols, drie gezworen concurrenten, ja... ...die daar dan toch maar even als groep een doel vinden voel je. Ja, dat is onwaarschijnlijk, hoor, te hellen. Die zien hun eigen blauwe ogen als een wetenschappelijk succes, die sielslappers. Die kan je vijf minuten met hun kop onder water duren, duwen. En dan roept het laatste belletje nog hoera. Ja zeg, en hoe gaat het nou in zijn werk zo'n training? Nou, de groep moet het zelf doen, Lien. Haar zit er alleen maar bij, hè. Haar krols. Geeft alleen maar af en toe eens een voorzetje. Gooi maar los die zaak. Bouw maar open jezelf. Praat maar. Ja, met die twee geweldige rozijnen van steeltjes. Of in zijn mannetuintje staat te mesten. Praat maar. Ja. En wat gebeurt er dan? Nou kijk, als je tegen drie aannemers met hun dames praat maar zegt nou... Oh, ...maar dan wordt er wel even een mondje opgezet hoor. Dan krijgen ze allemaal een beurt. De viskes, het departement, het stelletje luisambtenaar in Den Haag... dan wordt gespuis, maar op. Daar kunnen we een week over uitpakken wij zagen mensen. Ja zeg, en haar dan maar weer eens een voorzetje proberen te geven... ...van ja, ja, maar nou even de kwestie van de intermenselijke relatie, lui. En dan om meteen weer loeien van, ja wat heet, als je er geen relaties hebt zitten, dan bijten ze meteen je zakelijke strot af, die Rijksbloedzuigers. Ja, ja, dat, en dat begrijpt hij dan niet, hè, het waar hoofd, hè. Dat wil hij niet horen, de waarheid. Dan probeert hij je in de war te brengen met iets wat er niets mee te maken heeft. Met een zinnetje, als euh, met dat wetenschappelijk gebakken uienstemmetje, ja, ja, ja, maar... en hoe is nou jullie huwelijksrelatie bijvoorbeeld? Voel je, voel je het handigheidje? Maar dit is geen handigheidje, hè? Nee. Dat is het wezenlijke juist, Lien. Ja, hoezo handigheidjes? Als je drie aannemers over de vloer hebt... ...die alle drie zitten te springen... ...om voor een zacht prijsje je bouwval te restaureren... ...om ze dan eerst even een uur... of wat hun slaafse afhankelijkheid... ...van de Haagse machtsverlust onder de neus te wrijven... ...en om vervolgens even hun 30 jaar huwelijksschade... ...tegen elkaar uit te spelen. Met Doobie, oh. met de zus in Meppel zeker. Nou, dan zag mijn prijs helemaal onder nul hoor. Dankjewel. Dan word ik even heel wat haarde. <laughs> dan krijg je even de dobber ammo hoor. Dan zeg ik zo even langs mijn sympathieke neus weg iets van uh, als we nou eens met uw huwelijksrelatie begonnen, bijvoorbeeld. Ja, zeg nou, toen moest u even een luchtje scheppen, zeg maar. Ah, ja, ja, ja. haar, Krols. Ja, maar een, een tikje toch, zeg. Of, of wist u het niet van de Van Nee, Paul! Maar ik weet wel dat de grootste aannemers in de wrakste villa's wonen, man. En dan mag ik aannemen dat de langste wijsneuzen van het type Krols de ellendigste huwelijken hebben, niet meer? Zeg, wat was dat dan met die liane? Die meid van Jules, Terelle Jules Herreburg, zijn nieuwe meid. Dat is het vrouwtje van die Krols. Die is vleens week bij hem weggelopen, blijkt. Dus daar kon hij nou als nieuwe meid van Jules een beetje vrolijk sensitivity training mee gaan zitten vieren. De jongen zag al scheel, voor we hem uit de kast plukten. Ach, oh, goed. En wist Jules dat? Van zijn nieuwe meid, Jules. Die weet nooit iets van zijn nieuwe meid. Die weet zelden meer dan iets vaags van voornamen. He, die stelt je daar aan voor in de zin van... Uh, mag ik je even voorstellen aan... Uh, hoe heet je ook weer? Liaan? Aan Liaan. Oh ja, God, heet hij? Liaan. Dat is Jules, begrijp je? Maar die werd ook weinig natuurlijk. Toen hij het hoorde van Liana en die Kroos. Ja, toen hij to, het, to, nee, nee, van Liana en Kros nee. Toen hij het zag van Liana en hem hier, dat origineerde getast van die twee. Getast? Twee, uh, nou ja, trainingsonderdeeling, primair zintuig van ons, hè, de tastzin. Ja. Als baby begin je er eigenlijk al mee, hè, maar voor de volwassenen een maatschappelijk taboe geworden, weet je wel. Probeert haar nu weer terug te vinden, dus hebben elkaar betasten in elkaar zin van je bestaan terugvinden zo Wie je bent, hoe je het doet... Hoe je het doet, ja, ja, in openbaar. Hij daar en die meid versuurt, hè. Hoe je het doet, demonstratie, tast me toe. Ja, ten bate van de wetenschap tast ik dan wel een eind weg, hoor ik. Ja. ja, ja, maar als een baby dus, knaap, iets nieuws ontdekken, weet je wel. Je rammelaar, je beertje, noem maar. Ja, nou, ik had de indruk dat ik een hele speelgoedwinkel tegelijk over mijn kogel doe. De hele is schandelijk, ik heb eens dat schamen. Ja, met grijze greet zeker. Die heb ik niet aangeraakt. Ik heb niet bewogen. Ik stond als een paal. Verschrikkelijk zijn vrouwen onder de ogen van Kees, waarachtig mevrouw Bosgraaf, Begint die mij even te betasten? Dit zijn je oren. Dit zijn je ogen. En waar is je neusje? Ik zeg, die hangt naast me kampstok en de Kees! Oh. Roep terug dit! Ja, en Bosraaf? Bosraaf, die werd toen net even de koen betastling. Ja, met moeten geven, Lien. Kees Bosraaf kon niet met zijn handen van Tina afblijven, weet je wel. De ha die daar. Ja, nou hoor. De grote sensitivity trainer zegt, niemand enthousiaster dan hij... ...maar wel plugharen met Kees Bosraaf. Over de grond gaan liggen rollen, baby's onder elkaar, hè? Man, kom hem niet als een Tine. Ja, dat hoort erbij, chef. Die gedragsexplosies, ja. hè? Daar was haar als een kind zo blij mee, ja. Ah. Doe maar, jongens, doe maar. En eerlijk, Lien, juist dat heeft tussen Tina en mij een nieuwe vonk geslagen, ja. Een nieuw belevingsniveau. Ja. Mag ik dan, alsjeblieft, enthousiast zijn, chef? Als haar daar de ene in zichzelf vastgelopen en na de ander bevrijd heeft bij bosjes. Namen noemen, me, Paul. Noem kan gebeuren, chef, een, een vreevadermelk van het Verenigd Cement. Adjunct directeur daar, prachtcarrière, maar totaal in zichzelf vastgelopen. Haar heeft hem eruit getild. Ah, ah, en dat wil zeggen, Paul? Hij zwerft nu, chef. Och. Het betekent allemaal niks meer voor hem, vreevadermelk ja te hellen, hij zwerft nu. Het betekent allemaal niks meer voor adjunct bij het Verenigd Sement, een Eén behandeling door een afgestudeerde dokter Randers van de Landbloop En de bijstand krijgt weer eens een grote industrieel in de kost. rusten samen. Tja, zeg, over wel welterusten gesproken. Hoe sliepen jullie daar? In het hooi. In het hooi, daar, te... ik zweer het. Op de deel. In het hooi onderdeel van de training weer, Lien. Ja. Samen slapen, hè? het collectief. Ja. Voorbij die maatschappelijk gegroeide pseudogrens van dit is mijn huis, dit is mijn slaapkamer idee, verboden toegang. Ja. Nee, samen slapen, weet je wel. Terug naar waar we begonnen. Graaf maar je hol in het hooi, wel weltrustelui en pitten maar. Ja, nou daar is weinig van gekomen anders, zeg. Zulke rumoer de hele nacht. Met name in oma Auxenholz, hè? Nee, dat was grijze greet weer, zeg. Grampen weer, zeg. Als je daar net de vlooien een beetje de baas bent, dan komt die me weer belagen. Dit zijn je oren en dit zijn je ogen. En waar is je neusje? Ik zeg, die heb ik er al afgeniest van dat stof hier en ga slapen. Ze zegt, kom in mijn hol. Ik zweer, je kom in mijn hol. Ik zeg, Kees. Maar die was toen al bewustloos. Sliep al. Waar? Sliep al. Nee, met moeten geven, Willy. Om hetzelfde weer. Ja, ja, wat daar aan abnormaal gedrag werd losgemaakt, zegt de wetenschap. Kom in mijn hol, zeg. Ik, ik heb een licht omgesteldheid moeten voorwenden om er vanaf te komen achter. En... En nauwelijks heb je de eerste slaap gevat. Of meneer Jules komt even over je heen dorsen. Op zoek naar mijn meid, mijn nieuwe meid. Heb jij mijn nieuwe meid? En dan kan je even hard je nacht mijn eerste nieuwe meid gaan uitgraven. Uitgraven? Jazeker. Die is er dan weer vandoor met die daar. Die zijn er weer onder gedoken. die hebben dan weer een ander spelletje ontdekt. Ja, wij zochten dan samen naar een naald in een hooibergling, weet je wel. Een eh, toetje van de vloer en zo, hè? of gewoon bocht springen of vrij worstelen. Ook een hele mannelijke sport, trouwens. Ja, donderjagen, ja. Ja, ja, ja, maar wel exact wat Haar in zijn pupelen wakker wil maken, chef. De spelende mens, hè. De homo ludens, zeg maar. Ja, noem de abnormaliteiten maar op, hoor De spelende mens, zegt meneer Haar. Met mijn wagen. Je auto? Ja, dan denk je toch dat je helemaal daaps wordt, hè, te hebben. Als je dan s'morgens met je slaapogen naar de poop loopt om je te wassen... ...en als meneer Haren Krols dan opeens begint te schreeuwen ...van biers, ze zitten aan je wagen. Ik kijk, wat denk je? Ja, dat hoort ook bij de training, ja. He, ja. Leren dat begrip van me bezit te relativeren, ja. Je reactie beheersen op zo'n stomme bezitsactiverende kreet als... ...ze zitten aan je wagen. Die reactie relativeren, chef. Als ze op mijn wagen zitten, Paul! Ja. <laughs> als als er zo'n mannetje of tien van dat pluiskoppentuig met kraag staat te slopen! Waren lui van het honkelin. Allemaal gediplomeerde monteurs, hoor. Die zetten dat in ene mum ook weer picobello in elkaar, die lui. Maar ja, dat wist oma ook niet. Dat haar ons daar voor huur. Nee, dat wist ik niet, nee. Maar dat maakt er nog verdraaid weinig uit, hoor. Of ik dat weet of niet. Een uh, biels, zeg. <laughs> die moet je nodig als een wagen komen, hoor, oh, vooral. Maar dan is het wel even homoluroog hoog op de zenith dit Zo. Is het ook voor een keer. En, en dan gaat er even een, pluis, een pluiskopkondje te kermis. Ja, ja, ja. En haar maar roepen van meneer Biels, dit hoort erbij. Uw auto wordt weer gemaakt. Ja, ja, ja. Nou, daar bracht die groenzoete. Maar dan even op het idee hoort, hè? Voel je hem? Eh, uh, nee. Nou, dat moet je vooral tegen een aannemer zeggen, zeg iemand die deskundig is op dat terrein. Die zie je, nou, dat zie je meteen, als bouwkundige. Dat, dat hangt op de schoorsteen. Wat? Wat, dat klopt. Die Kroelshoven, dat hangt op de schoorsteen, zo'n boerderijtje. Dus dat, dat krijgt hij dan meteen door. En meteen, retour, meneer Krols. Hij bewaagt, ik ze bouwval, rang. Wat? Ja, rang. Twee stenen uit de schoorsteen en als een pudding zeg. Ik moest nog hollen, dat gezicht van die geestgrazer zeg. ...over een gebrek aan relativerende reactie gesproken zegt. Wat doet u nou, <laughs> met dat konijnenmondje? Wat doet u nou? Ik zeg hetzelfde wat jij met mijn wagen doet. En als je mij de restauratie gunt, dan staan we kiet. Zo. Ah, daar, nou, Rinderman. de Rinderman, doet ze je hè? Ja. Ja, die is er liever. Ik geef je hem even. Ja, dank je, hier. Ah, meneer Rinderman. Sympathiek, dat u even... Be u bent gebeld van de zijde van wie, zegt u? Van de zijde van de stichting van Krolshoeven, zegt u. Schade vergoed maar dat de misverzant zijn van die kofa. Ja.